7 uur. Door met het NOS-journaal. Het maskerverbod in Hongkong is door het Hoge Rechtshof ongrondwettelijk verklaard. Het verbod maakt onder meer huiszoekingen en arrestaties zonder duidelijke verdenking mogelijk. Ondertussen is de strijd tussen studenten en de politie bij de Technische Universiteit van Hongkong de derde dag ingegaan. Honderden betogers zitten op het terrein. Dat is omsingeld door agenten met gepanzerde voertuigen. De Chileense president Piñera zegt dat de politie buitensporig veel geweld heeft gebruikt tegen demonstranten. Bij protesten in Chili vielen sinds begin oktober meer dan twintig doden. Duizenden mensen raakten gewond. Meer dan duizend gevallen van mogelijke misdragingen door agenten en militairen worden onderzocht. Om een einde te maken aan de protesten tegen zijn regering kwam Piñera de bevolking met verschillende maatregelen tegemoet. Toen dat niet hielp beloofde hij vrijdag een referendum over een nieuwe grondwet. In de rechtbank in Rotterdam starten vandaag de verhoren in de zaak van oud-piloot Julio Potsch tegen de Nederlandse staat. Hij eist 5 miljoen euro, omdat Nederland er volgens hem mede verantwoordelijk voor is dat hij acht jaar onterecht vast zat in Argentinië. Er worden vijf getuigen verhoord, onder wie een oud-directeur van Transavia en oud-minister van Justitie Ballin. D66 wil dat burgers wijzigingen kunnen aandragen voor wetsvoorstellen. In het plan zijn er voor zo'n burgeramendement 70.000 steunbetuigingen nodig. De indiener mag dan het woord voeren in de Tweede Kamer en dan volgt er een stemming. Volgens D66 is het burgeramendement een goede manier om mensen invloed te geven op wetgeving die nog in de maak is. Brazilië heeft het WK voetbal tot 17 jaar gewonnen. De Brazilianen stonden in de finale tegen Mexico lange tijd achter. Maar wisten vlak voor tijd nog met 2-1 te winnen. Eerder op de dag verloor Nederland de troostfinale van Frankrijk. Oranje ging met 3-1 ten onder. Het weer in een groot deel van het land regen. Minima tussen 2 en 6 graden. Blijft vandaag grijs en nat. Het wordt niet warmer dan 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is nog wat langzaam rijden op de A7 Den Zaandam. tussen Wochten en Afet Averhoorn met 10 minuten vertraging. Daar was een ongeluk, maar alle reisschokken zijn alweer een tijdje open. Op de A9 ook maar Amstelveen bij Knop en Velser 5 minuten vertraging. En 207 over aan de Rijn Hillegom bij Leijmuiden bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 light you make the morning touch a beautiful thing i am the green grass and you Straat, op weg naar het plein, een taxi, het is te laat, het is voorbij, wie wil bloed op de achterbank, van de regenerij, denk goed na welke kant je staat. breaks of sand www.zfmzandvoort.nl The I don't De eerste uren nog niet aangekleed, dan weet ik dat ik thuis ben, dan weet ik dat ik thuis ben, dan weet ik.